9 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Frankrijk gaat het doden van pasgeboren mannelijke kuikens verbieden. Dat verbod moet eind volgend jaar ingaan, zegt de minister van Landbouw tegen Franse media. Hij wil ook het onverdoofd kastreren van biggen aan banden leggen. Dierenactivisten vragen al jaren om een verbod op de omstreden praktijken. die veel voorkomen in de pluimvee-industrie en de veehouderij. Jaarlijks worden wereldwijd miljarden mannelijke kuikens gedood. Het is in de EU niet verboden om haantjes in de hakselaar te doden of met gas als ze niet ouder zijn dan 72 uur. In Nederland worden kuikens al een paar jaar niet meer versnipperd, maar vergassen gebeurt wel op grote schaal.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 De brandweer heeft 40 bewoners van een flat in Rotterdam geëvacueerd na een uitslaande brand. Daarbij raakte zeker één persoon zwaar gewond. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Volgens Rijmond kreeg de alarmcentrale meerdere telefoontjes van mensen die hun woning niet uit konden vanwege de rook die in het gebouw hing. Bewoners die vast zaten zijn met een hoogwerker naar beneden gehaald. Er volgt een politieonderzoek. De WK Indoor Atletiek in maart gaat niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. De WK zouden worden gehouden in Nanjing in China. De Internationale Atletiekunie sluit zich aan bij het besluit van de Chinese Atletiekbond en heeft het toernooi voor dit jaar helemaal geschrapt. De volgende WK Indoor Atletiek zijn in maart 2021. Het weer. Vanavond gaat het in het noorden weer wat regenen. Minima rond de 6 graden. Morgen meest bewolkt en vooral later kan in het zuiden af en toe regen vallen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. ZFM. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zin in zandvoort.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 Ja, welkom terug dames en heren bij Zandvoort aan het Woord. Um, en dan gaan we nu natuurlijk over naar... De kolom van deze week...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 Ja, nu ben ik verzekerd, ik heb polisman. Ja, strip op de zin, ik ben dominant. Sofie en maar die tata zeggen Sofian. Hebibla, hey, Waarom stress je mij aan Als ik ben op straat, ik ben met dieven met dieven Ik denk niet eens aan liefde, ben gevolgd op verdienen. Dus word niet te verliefd. nee. Hey, blam, hey, Waarom stress je mij als Als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 Stress je mij aanzien, Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op.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 In mijn mind van dat money ben ik fit. fit Je ziet een gekke outfit Ben flying net de, de motherfucking van je dief. Is mijn andere niveau net als kreif ik ben een vloes, twee keer ben een vloes, goeie tijden, echt kapot. post ben een vloes, goeie tijd echt een die rokken van die koos, en die sluie wordt gepost hey, hey. Die zit draaien, voel me af Af en toe laag, laag in Okura Af en toe gekke paddels in die dames Af en toe rennen we agressief in die kamers, kamers. Op de chance, dat die stack in balans Op de chance, dat die stack in balans Op de chance, dat die stack in balans En ben komen met die kans, voor je madder Fuck die chance Af Jas, pau, Ik de puta. Ik de puta. Red look Ben op de chance, blijf wat ik heb Vaak ben ik weg, maar die vak op de weg Soms ben ik weg door die zwijnen die kreeg Al mijn jongens die zijn lach En op school was ik rookkeloos Also had ik wel een koek nu parkeren en het zeden van de saus Zeden van mijn laptop, slow slow, die geen combos, ik trek die combos En wij willen plakken en die dames willen plakken mijn omdat we money pakken fuck? Ik van mijn lab flow, flow die geeft compost Ik kan een trekje, trekje Ik kan willen plakken. En die dames willen plakken. mij dat we marie niet Pakken. Waters. Afro-Kura. Klaasbe. Klaasbe. Klaasbe. Klaasbe. Klaasbe. Klaasbe. Klaasbe. Klaasbe. Klaasbe. fuckers Klaasbe. Klaasbe. de puta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 nou, ja, heel veel eerlijk, ik moet volgend jaar uh, moet ik zeker weten nieuwe banden voor mijn auto. En dan moet ja, ik, nu al rekening ik mee moet houden. daar nu al volgens ja. ding, uh, dingen opzij gaan zetten. Want als ik dat niet doe, dan. Ja, da, en dat is ook een beetje wat, wat. Er zijn heel veel dingen waardoor. wat mensen niet, niet uh, inzien. Waardoor ze eigenlijk. je wil uit de problemen komen. Mm -hmm. Weet je wel? Dus je bent bezig met uit de problemen te komen.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 Heel eerlijk, je, daardoor ben je ook een heel stuk milieuvriendelijker dan dat ik ben. Ja, uh, nee hoor. Helemaal niet zo milieuvriendelijk. kinderen. Dat schrijft de beste CO2. Ja, als, uh, als je geen kinderen hebt, milieu onbewust. Ik heb net ja. ja. ja. volgens mij nee, een hele grote nee. tas vol met plastic gegeven aan kinderen. Dus, uh, <laughs> ja. ja. dat is ook iets wat ik wel inderdaad. De, de, de, ik, ik bezorg natuurlijk dagelijks de boodschappen rond.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 Soms ja. kunnen we allemaal wel een beetje een uh, <laughs> iets milieubewuster worden. worden ja. Nou, dan gaan we uh, met uh, deze gaan we even naar Casablanca. Ik zei dat kom recht, doe jij san. Ik kom voor je geus zonder de de Buena Casablanca Zei we de de Buena Casablanca casa casa casa Maar zeg me nu eerlijk, ben dat maar. Ik kom pull-up en ze raak meteen mijn lap aan En nepo, dat aan. En ik we we de in de foto is de standaard that ik jou niet weggeef nee, week, ik hey. Je met mij weet, want ik nog astra ik kom voor je door als zonder afspraak Je maakt zo niet te weten dat je niet thuis bent Je zegt meteen dat je wil vliegen Maar er zijn voor vrouwen die schemen Ik ben het waard om te vliegen Ik ben het waard om te vliegen Kom weg, doe je jas aan Ik kom voel je thuis zonder aspen. Zij wordt met de boy naar Casablanca Zij wordt met de boy naar Casablanca Zij wordt met de boy naar Casablanca Zij de, ze de, ze de Maar zeg maar nu eerlijk, ben je dat waar? Ik kom pull-up en ze rak meteen m'n lak aan ah. En we zijn san dat aan? Zij wordt met de boy naar Casablanca En ze wil niet eten meer bij jou Zij wordt andere dingen doen Want ze is in de mood, maar ik ben in de boot Ze weten het, ben ik klaar, kom ik sowieso in straat in Koebloedig, de Man, ik voel me net staal en In de wagi zij ziet vaak ik zit te laag in ja. Tempo is hoog man ik hou niet van vertraging ja, ja. Zij heeft liever dat ik naar haar Maar ik heb toch liever dat ze lager gaat Zij hoort met de boeien naar Casablanca En ze wil niet eten meer bij Jaffa Ik zei dat kom recht doe jij jas yes Ik kom voor je thuis zonder aspaak Zij hoort met de boeien naar Casablanca Zij hoort met de boeien naar Casablanca Zij hoort met de boeien naar Casablanca Maar zeg me nu eerlijk ben je dat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 Dat je vaak Je zingt werk werk Totdat ik naar mijn werk moet gaan ja, Je ziet het als een grap Alleen om tijd te rekken Zet ik blokken op je tas Ik weet niet wat je denkt Ik zat niet met je in de klas Gewoon een vissen in de zee Terwijl je dacht er was een plas Hey, hey. hou me A vast way. Hey, ga me los Nee, hey. zit in de koud Met jezelf, ik maak het los Hey, Veel we'll vissen in my way Finally Besef je nou En je weet niet hoe Maar ik ben speciaal.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 Ik had de cash bij de dealer en bracht het bakken naar de street. Sky parkeer voor je man, aan wie? Ik leef die Liby's en Vie Hoe kan je weten voor het morgen? Op plekken waar je wanna Alweer, man, doen hoe gek voor de galden. Wil ik dat je vertelt? dingen bij je squad als je belt. En veel dingen hier je zonder Maar mij mag jou weggaan. gaan, kan niet vogel met een bril. En je weet niet hoe, maar ik ben special, maar je weet je niet dat je mij niet waar, nu andersom, we redden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 We, ik heb een vraag via de mail binnengekregen. En die vraag is: waar kan ik me. Oh ja, dat is misschien wel handig. Om, uh, aan de, waar is de uh, Facebook-pagina? Of de facebook Ik zal hem zo even delen op onze eigen Facebook-pagina. Dus als u luistert, als u op onze eigen Facebook-pagina Zandvoort aan Ga het woord. Daar kunt u vinden. Maar niet. hoe heet hij? Uh, hij heet Prakki Eten Over Zandvoort en Omstreken. Lekker. Dus als je dat intikt.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 Als je die datum bijna bereikt, kan je ze het beste in de koker zetten... en dan elke en dan dag gewoon omdraai, ja. even omdraaien. Dan blijft die namelijk vers. Het wordt een soort therapie, eieren omdraaien. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, ik je weet draag. niet hoeveel eieren jij in je koelkers hebt. Ik heb laatst een hele grote doos gekocht op uh, donderdag bij de foto. Ja, dan is hij, uh, zijn ze heel stuk Maar dat zijn kleintjes. Maar ik heb zo'n grote doos, dat was best ja. wel voordelig. Ja, dat zijn er twintig, ja. Ja, <laughs> ja. ja super handig. Dat zijn wel kleintjes, maar goed...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 Kijk, altijd, waar is nou weer een van die grote pakken ja, uh, of goed vijf voor de... Ja, of, of heb je een... Nou, nou ja, een of uh, ik heb zo'n van Witte Reus, zo'n hele grote doos. Ja. Weet je wel, zo'n 7 kilo doos Werk of zo. Werkt perfect. En dat, die kostte nog geen 4 euro. Ja, ja, nee. ja, En dan koop je hem verderop en dan kost die 12, 13 ja, euro. Ja, ja, ja. ja. Zelfde, zelfde doos. Het is was echt ding, één ding toen ik uit de schuldsanering kwam, ja. wat voor mij echt, dat was echt zo'n luxe.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 Het is perfect om mee schoon te maken. Het is alleen maar dat we zo verwend zijn door de Ajax. En uh, ja. ik vind Ajax ook heerlijk. Maar ik vind het gewoon zonde voor mijn portemonnee. Ja, dus is maar ja je hebt natuurlijk bij de Action. of bij de Vibra ja. Of bij ja. de, ja. de Zeeman heb je ook wel eens ja. super aanbiedingen. Ja. Want de Zeeman is qua, qua schoonmaak uh, ja. dingetjes ook echt super. Ja. En de HEMA had wel. vroeger had dat ook. Dat had ja. ook... Uh,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 leek mij uh, handig om te doen. Ja, Super lief. Zegt, laat iedereen uh, gaan doneren. Ja, laat bang. iedereen ja. gaan doneren. <laughs> en als je wel iemand weet die het moeilijk heeft, dan klop ook aan. Kan je ook absoluut bij me aanmelden en, en uh, zit jezelf niet helemaal lekker en denk je van nou ja, ik, ik, ik durf niet, maar ik, ik kan de hulp eigenlijk wel goed gebruiken. Uh, dus stuur een berichtje. Ja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 ja, misschien dus uh, wordt het tijd dat de gemeente is met je gepraat. Uh, <grijg> ja, echt. Ja. moet ja, ja. je Dan gewoon een andere zichting naar je ja, ja, ik helemaal niet zo'n... Nee, nee. nee, volgens mij wordt het, wordt het tijd dat het sociaal wijkteam... eens contact met je op Nee, nemen, want, uh. <grijg> Maar het is... Kijk, ik, ik blijf... Uh, ik, ik heb natuurlijk veel te maken met alle soorten uh, initiatieven... die er momenteel zijn. Zeker omdat ik de put, podcast heb over de schuldenaar. Ja. Daardoor zorgt het ervoor...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 your back Walking towards the airport Leaving us all In your past I traveled 50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 Uh, mensen die eigenlijk hulp nodig hebben, mm -hmm. uh, dat ik het zelf uh, soms wel eens uh, moeilijk heb met uh, het feit dat er zoveel hulp nodig is. Gewoon echt. Ja, nou ja, dat, ja, dat, dat is ook van Het is raar dat deze tijd, dat we ja. nu nog steeds, dat hebben het wel, een iPhone van 13, 14, ja, 100 euro zou... uh, gaan kopen. En ja. ondertussen. Uh, we zijn zo welvarend. Dat is allemaal al wat ik iedereen nog uh, raarder super. vind. Ja. Is dat, kijk, als je in Amsterdam woont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 Van de, hoe het, moet zij nu opeens doen. Ze ja. gaan continu bij mensen langs. Thuis langs. Ik denk dat het tijd wordt dat we de gemeente weer eens gaan uitnodigen. Misschien kun jij er dan gewoon bij zijn. Bij zitten, ja, dat ja. Is, dat ik was dat is wel een goeie. van plan om de, ja. de gemeente te gaan ja, uitnodigen. Laten we weer. dat een keer doen. En laten we uh, de, dan de vooraf nog eens een keertje met de politici er even over hebben. Nou, Voordat is, we de ambtenaren gaan Dat uh, laten we aan jou ook. Dat zullen we doen. Ja. Goed, dames en heren. We zijn eigenlijk, uh, er eigenlijk zo goed zoals, uh, doorheen uh, voor deze week. Uh, morgenochtend heeft u natuurlijk weer Ger... Uh, de man met Zandvoort uh, uh, staat op. Of ZFM staat op. Uh, en zaterdag is natuurlijk weer een goede morgen. Uh, Zandvoort uh, vanuit Hoogland. Uh, we, ons kunt u terug horen. Voor, uh, de herhaling van dit programma kunt u horen op dinsdag van... 3 tot 5. Dankjewel. Dat... <laughs> Drie tot vijf. En dat is uh, volgende week woensdag uh, <laughs> zijn wij er natuurlijk weer van. Oh, ben ik achter tot 10. Ja, je deed het net ook en zo van. volgende week hebben we uh, het over gezinnen. Oh ja, volgende week gaan we het hebben over gezinnen. Over een ook een nieuw initiatief in stand. Ja, klopt. Uh, en daar gaan we... Buurtgezinnen.nl uh, nou Ja, tot... Buurtgezinnen ja. Uh, zoek het er vast op. En anders vindt u het op onze uh, Facebookpagina. Tot volgende week.